Drie uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De leider van het beruchte Mexicaanse Zetas-kartel is opgepakt. Miguel Ángel Trevino Morales werd aangehouden in een stadje aan de grens met de Verenigde Staten. Het Zetas-kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico. De bende is verantwoordelijk voor duizenden moorden en grootschalige drugs- en mensenhandel. Mexico is al jaren verwikkeld in een drugsoorlog waarbij al meer dan 60.000 mensen omkwamen. Inwoners van het Canadese stadje, waar vorige week een olietrein ontplofte... beginnen een civiele zaak tegen de eigenaar van de trein. De aanklacht is gericht tegen de directeur van de Montreal Main and Atlantic Railway... en de machinist van de ramtrein. Een nabestaande en een café-eigenaar die bij het ongeluk zijn zaak verloor... eisen een vergoeding voor morele en materiële schade. De initiatiefnemers roepen andere bewoners op zich aan te sluiten bij de aanklacht. De politie in Belfast is bekogeld met explosieven en benzinebommen... tijdens nieuwe rellen in de Noord-Ierse hoofdstad. Ook werd een auto in brand gestoken. Volgens de Omroep BBC zijn er geen berichten over gewonden. De politie, die met duizend man extra op de been is... reageerde op de vierde avond van geweld met rubberkogels en zette een waterkanon in. Het is in Belfast onrustig sinds vrijdagavond... toen protestanten de straat opgingen om Oranjedag te vieren. Veel katholieken zien die parades als een provocatie.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 De laatste weken zijn honderden gevallen van mazelen geregistreerd. Vooral in plaatsen waar veel reformatorische gezinten wonen. Daar ligt de vaccinatiegraad met 60 veel lager dan in de rest van het land. Het weer, vannacht kans op mist, morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met 20 tot 28 graden wordt het iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Het Miranda van Holland. En fijn dat u luistert naar Radio 1 en welkom bij Dit is de Nacht. Afgelopen uur spraken we over wandelen. Dit alles vanwege de Nijmeegse Vierdaagse die op punt van beginnen staat... Maar ook omdat wandelen bezinning brengt, rust geeft. Wandelen kan een spirituele beleving zijn. En over die spirituele beleving gesproken. Het is inmiddels drie uur geweest. En dat betekent dat in veel moslimgezinnen in Nederland... ongeveer nu de wekker gaat. De vaste maand Ramadan is namelijk begonnen. En dat betekent dat moslims niet mogen eten en drinken... tussen zonsopkomst en zonsondergang. Nog één nachtje slapen en dan wordt de nieuwe maan geboren. Voor veel moslims begint dan de vaste maand. En dat is vooral bedoeld als zuivering van lichaam en geest vanuit een diep gevoel van dankbaarheid tegenover God. Ramadan is de maand van mercy. Ramadan is the month of Ramadan is the month of and those in need. Daardoor staan wij meer dan anders ook stil bij mensen die het minder goed hebben dan wij. Tijdens de Ramadan gedenken we ook dat God de eerste versen van de Heilige Koran heeft geopenbaard. We bellen zo meteen met Bastiaan Verberne. Hij noemt zichzelf sceptisch moslim en hij doet mee met de ramadan. Dat betekent dat hij 18 uur niet eet, nog drinkt. En ik ben benieuwd naar zijn verhaal en wat het vaste eigenlijk oplevert. Maar het gaat tijdens de ramadan niet alleen over eten en drinken... Juist het niet eten en drinken. Dit is de periode waarin moslims zich bezinnen op het leven... en de keuzes die ze maken. Volgens de islam leert vaste de mens zichzelf bedwingen... om een periode uh, van discipline en uithoudingsvermogen... en zelfbeheersing te oefenen. Door te vasten wordt het inlevingsvermogen in de arme mensen uh, versterkt... en respect voor de mende, medemens en God vergroot. Kortom, het is een periode van bezinning en verdieping. En mijn vraag aan u is dan, op wat voor manier komt u tot bezinning? Vast u wel eens of gaat u liever wandelen om wat afstand te nemen... van de dagelijkse zorgen? Misschien een pelgrimstocht of misschien is de zomervakantie wel. De periode waarin u eventjes uit het gewone leven stapt... en eventjes nadenkt en tot bezinning komt. En hoe vult u dat dan in? Heeft u rituelen voor die bezinning? Daar kunt u vannacht over meepraten. U kunt bellen met het gratis Radio 1-nummer. Dat is 0800 1. 2, maar ook mailen kan ook naar nacht.eo.nl. Dat is nacht.eo.nl. En op Twitter praat u met ons mee via hashtag dit is de nacht. Live muziek is er vannacht ook in de studio van Bells of Youth. Aan mijn linkerzijde inmiddels zijn ze op de grond gaan zitten. Oh, jullie gaan ook meteen staan. Oh, dames, dames, nee, blijf vooral nog even lekker zitten. Oh, vijftal prachtige dames die harmonische folkrock maken. Hoe dat klinkt, dat hoort u zo. Ze staan, jullie staan ineens in de houding, zeg. Ik schrik ervan. Echt, uh, ja, ja, prachtig. Nou, we, we gaan zo meteen uh, uh, naar jullie luisteren. Maar eerst nog even uh, uh, muziek van een plaatje. Dit is Jack Johnson en I Got You.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 Bastian Verbernen is religiewetenschapper en bekeerde zich uh, tot de islam. En doet dus mee aan de ramadan. Een hele goede nacht, Bastian. Ja, goede nacht. Je bent net wakker? Uh, ik ben net opgestaan, ja. Je bent net opgestaan. En, en ja. dit is een beetje de gebruikelijke tijd voor jou om, uh, om wakker te worden deze maand? Uh, ja, klopt, inderdaad. We ja. mogen uh, tot, uh, tot een uurtje of vier uh, eten. Dus dan sta ik uh, al een paar dagen rond de tijdstip op. En hoe bevalt dat? Uh, ja, het is wel vroeg. Uh, <laughs> ja, ik moet zeggen: uh, uh, we hebben voor dit jaar voor het eerst een, een dochtertje gekregen. Dus uh, we worden sowieso al s'nachts wakker. Mm. Dus uh, ja, dit jaar zit ik toch wel in die vlog. <laughs> ja. En je gaat zo meteen ontbijten? Ja, klopt. En uh, ik ben geneigd te denken, als je de hele dag niet mag eten... je mag pas ja. uh, vanavond, ik denk na een uur of half elf of zo, uh, pas weer eten... dan ja. ga je echt enorm zwaar ontbijten. Is dat waar? Nou ja, nou, ja, wat ga ik eten? Ik ga zo wel een paar pannenkoekjes eten... en uh, kruisli met fruit en, en vooral veel thee en water. Want je uh, moet ook zorgen dat ik niet uh, uitdroog ja. de dag... Dus nu is, de, nu is de kans om uh, al het vocht uh, wat je nodig hebt binnen te krijgen. Dus probeer inderdaad tussen tien, tien en vier uh, vooral uh, iets van twee liter water uh, te drinken. Of in de vorm van soep of thee of andere vloeistoffen. En dan, uh, maar vooral heel gezond en voedzaam. Dus niet, niet te vet niet te zwaar. Mm. Uh, ja, ik heb zelf altijd de neiging dat ik een, een klein beetje afval zelfs uh, tijdens de ramadan. Want ik, ik krijg er gewoon niet zoveel ingepropt in dat... Uh, dat is een kleine tijdsbestek, maar ja. geloof ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Um, maar ja, vezels en vitamines lijken me ook cruciaal. Ja, ja, dat ook. Ja. ja. Um... Kun jij, zou je me kunnen zeggen, de, de, de, de ramadan, eh, voor, voor mensen die, die er niet aan deelnemen. Ja. Eh, wij kennen het vooral inderdaad als, als een vaste tijd. Ja. Maar ik heb me uh, vanavond met heel veel genoegen uh, een beetje in zitten lezen. Uh, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Het is een, het is een tijd van, van een bezinning. Maar um, waar bezin je je dan precies op in deze periode? Ja, inderdaad. Ja, tijd van bezinning en gezelligheid. Want het is toch ook een... Uh... Ja, een, een periode waarin veel moslims uh, ja, afspreken met elkaar en elkaar uitnodigen voor eten. En uh, dat je elkaar ook een beetje motiveert om het vol te houden. Mm -hmm. um, maar goed, uh, ja, overdag uh, heb je dat niet zoveel van aan. Dan moet je vooral uh, op mentale wilskrachten het zien uh, vol te houden. En je natuurlijke neiging om even iets te drinken uh, en, en te eten te pakken, te onderdrukken. En uh, ja, dat, stemt, uh, dat stemt tot bezinning als je je lichaam uh, onthoudt van datgene waar, waar het om vraagt. Je zegt onthoud, maar ik denk bijna uh, aan een dag als vandaag dat het zo warm is. Dat, ja. het, dat het ook gewoon, uh, ja, uh, je, je tergt jezelf ook. Ik bedoel, je moet toch dorst hebben gekregen? Uh, ja, ik had, gisteren had ik vooral honger. Huh? Uh, en ja, ja, goed, het is warm een beetje, maar het is... Ja... Wij zitten gelukkig nog niet in de Sahara. Nee. En, uh, kijk, met 25 graden is het beste te doen. En ik heb een kantoorbaan en ik word er niet uh, echt extreem moe van. Dus als je, je gewoon binnen bent en een klein beetje gedijst houdt, dan, dan is het wel vol te houden. Maar je hebt wel de nodige zelfbeheersing nodig, neem ik aan. Ja, nee, dat wel. Dat wel. Ja, ja je, je betrapt jezelf je nog wel eens op dat je denkt van oh, even, even een. Een glas water pakken of het. Dus ja? Het zijn heel veel dingen dat je denkt, nou, ze, ze echt een automatisme. En dan denk ik van, oh ja, nee, dat kan niet. Dus uh, ja. En helpt deze tijd nou ook, um, wat ik lees, om, om, om stil te staan... bij, bij, bij mensen die het, die het slechter hebben dan, dan, uh, dan jij in dit geval? Um, maar lukt dat alleen deze maand? Of neem je dat dan ook mee gedurende de rest van het jaar? Ja, bij mij is het vooral het sterkst eigenlijk als het is afgelopen... En, en, en je dan uh, ja, voor het eerst weer uh, overdag op een terrasje kunt zitten met een cappuccino en een lekkere muffin erbij en een glas water. En dat je denkt: van ja, dan, dan voel je, uh, vooral daarna, voel, voel ik me in ieder geval heel erg gezegend. Van goh, het, het, het is hier wel gewoon allemaal voorhanden. En je staat wel stil bij uh, ja, mensen of, of, of gebieden op de wereld waar het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Uh, ja, het is wel gewoon, je, je kunt die ja, eten totdat je een bruk, uh, ja. <laughs> ja, totdat je ons weegt, uh, maar dan net andersom. Ja. Uh, ja, het is gewoon allemaal voorhanden handen en, en daar, daar ben je dan wel even extra dankbaar voor en dan sta je wel bij stil. Ja, ja. dat klopt wel. En die bezinning die neem je na de ramadan nog wel een tijdje mee en dan... Ja, uh, en dan op een gegeven moment ben je het ook weer vergeten. Dus het is ook goed dat het, dat het elk jaar weer terugkomt. Oh ja, ja, ja want dat zakt gedurende het jaar dus een beetje weg. Ja, bij mij in ieder geval wel. Ja. En je vertelde net dat jij en je vrouw een, een dochtertje hebben gekregen. Ja, Sophia. Um, ho, hoe oud is je dochtertje? Ze uh, is nu vier maanden. Het is vier ma Maar ja. doet je vrouw dan mee met de, met Ramadaan? Nee, me voor... die is die is vrijgesteld. Oké. Okay. Dus, uh, ja, die is natuurlijk nog herstellende. En... Uh, ook als je borstvoeding geeft, dan hoeft dat allemaal niet. Dus, ja. uh, nee, dat, uh, ah, daar, zijn, een... daar zijn dus aparte regels voor. En, en, en ja. kinderen, vanaf welke leeftijd is het gebruikelijk dat kinderen ook mee gaan doen? Uh, ja, vanaf de puberteit ongeveer, als dat, uh, als dat ingaat. En uh, Ja, als kinderen denk ik een, een, een dag of negen, tien zijn en soms alvast al een paar dagen mee... of. Uh, het is voor hen ook een periode als ze nog niet mee hoeven te vasten... waarin ja het wel heel gezellig is en waar ze nieuwe kleertjes of cadeautjes krijgen met ja. ze dus krijgen al wat van het feest mee. En je ziet ook vaak dat kinderen die, die willen het op een gegeven moment ook gewoon, net zoals hun ouders zijn, dus ja. die willen op een gegeven moment zelf ook meedoen. Maar ja, de verplichting geldt pas vanaf, uh, vanaf de puberteit. Ja, maar ik kan me dat zo voorstellen als je dat zo schetst, dat, dat je daar ook heel organisch in groeit en dat het, dat het uh, je, je het gewend bent dat het jaarlijks terugkomt. Ja, ja, voor kinderen, die groeien er inderdaad zo in. En ja, voor mijzelf, ja, ik, ik heb er pas uh, in, in 2003 voor gekozen om moslim te worden. Mm -hmm. Dus dat, dat is een veel latere leeftijd. Dus het ja, is dus veel minder natuurlijk dat je daarin groeit. En dan moet je echt op een gegeven moment denken van ja, ik, ik uh, uh, ben ook eerst begonnen met eens dus een keer uh, met mijn vrouw eens een dagje mee te vasten uit solidariteit... En, Um, niet, niet eten waar zij bij is. En dat denk ik in het begin trouwens wel. Dat, dat, dat, achteraf denk ik van, goh, hoe had je dat nou kunnen doen? <laughs> maar uh, um, ja, dan, dan, dan kies je daar veel bewuster voor natuurlijk. En ik denk voor kinderen die uh, in een islamitisch gezin uh, uh, groot groeien, dat dat uh, ja, veel natuurlijker komt. Ja, dat is natuurlijk leuk, hè? want het is, ook, het is ook een feest. Het is ook een stukje gezelligheid. En hoe werkt dat dan s'avonds? Want je, je, je zei net al uh, dat, dat uh, mensen elkaar s'avonds opzoeken. Mm -hmm. Betekent dat dat jullie elke avond mensen te eten krijgen? Of dat je bij andere mensen gaat eten? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh, ja, nou wij hebben wel veel familie gewoon in het oosten zitten. Uh, in, in Enschede en Hengelo. Mm -hmm. uh, dus wij hebben niet... Uh, niet uh... De, de tent vol uh, elke dag, maar uh, ja, zo af en toe, dan uh, hebben we inderdaad al dat uh, uh, we met vrienden familie uh, afspreken en dat ze dan komen eten en dan is het ook wel heel gezellig altijd, ja. Maar je kunt pas uh, vanaf vrij laat, uh, ja, om, vanwege, uur, van, ja. ja, kun je pas ja. eten, want, omdat de zon dan pas echt onder is, mm -hmm. um, maar je moet ook ergens slapen en je moet om drie uur er weer uit, uh, of ga je zometeen weer naar bed? Uh, ja, ik heb gelukkig op mijn werk kunnen regelen dat ik uh, wat later kan beginnen. Ah. Dus uh, normaal begin ik om acht uur en nu begin ik dan om, om half tien, tien ja. uur en dan werk ik ook wat langer door. En Ja, als je dan wat langer op kantoor zit, dan ja. heb je ook weer minder tijd uh, die, dat je thuis moet doorbrengen. Om, uh, ja, uh, dan word je ook minder geconfronteerd met je honger, zeg maar. Ja. Dus als je een beetje kunt uitslapen, dat scheelt wel. En inderdaad, ik, uh, als ik het ontbijt op heb, dan duik ik er lekker weer in. Maar dan, Merk je wel dat het eten wel even moet zakken. En ja. met de volle maag slapen is altijd wel moeilijk. Dus meestal blijf ik nog even een uurtje wakker en dan lees ik wat. Of uh, uh, ja, en dan, uh, uh, dan op een gegeven moment probeer je toch je, je slaap te pakken. Maar het is een beetje een beetje. Uh, ja, opge opgebroken slaapjes. Maar goed, dat, uh, dat ben ik nu ook al vier maanden gewend. Dus <laughs> dat kan dan moeite door. Heel goed. Ja. E, ik ga jou nu eventjes uh, met rust laten. Dan kun je even samen met je vrouw gaan, ja. gaan ontbijten. Ik wens je vast smakelijk eten. En ik spreek Dank je, je straks nog eventjes over andere bezinningsrituelen in uh, de islam. Ja. En uh, wat je bent natuurlijk, um, behalve moslim, ook uh, religiewetenschapper. Dus in uh, ja, die hoedanigheid spreek straks weer. Weer. Ja, dat ja, <laughs> ja. ja, is goed. Heel goed. Okay. Uh, eet smakelijk, hè? Dank je wel. Oké, okay, tot straks, okay. Bastiaan. Dag. We hebben het vannacht over uh, uh, bezinning. Dit in het kader van uh, de ramadanmaand. maand uh, um, uh, Maar heeft u ook een periode van uh, bezinning, een manier waarop u tot bezinning komt? Uh, u kunt daarover bellen. Dat kan met 0800 1121. Uh, uh, um, als het goed is, uh, uh, hebben we iemand aan de lijn? Als het goed is, Karine. Uh, ja, Karin. Hallo, Karin. Een hele goede Hallo, hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is Miranda. Oké, okay, Miranda. Ja. Nou, ik, uh, ik bel. Want ik zat al, uh, ook al in jouw vorige programma in... Uh, Casaluna. Ja, zat ik al te luisteren. En toen dacht ik van, oeh, ik wil eigenlijk bellen. Maar toen had je niet meer het telefoonnummer uh, gegeven. Ah. In verband met het uh, hardlopen. Ja, het wandelen, ook, het wandelen natuurlijk. Handelen ja. en... Uh, en uh, fietsen en wat die man allemaal wel niet deed. Ja. Maar uh, toen hoorde ik uh, van dat het over de ramadan ging. En toen dacht ik van, nou, ik bel, bel gewoon toch. Want ik heb er ook wel iets over te vertellen. En uh, ik ken uh, mensen in mijn omgeving die daar aan meedoen. En uh, ik doe zelf niet aan de ramadan. Mm -hmm. Maar uh, ik... Ik kom wel in mijn vakantieperiode, ik zit in het onderwijs, en ik kom wel in mijn vakantieperiode tot bezinning. Hallo? Ah, ben je ja, ja, nee, ik ben er. Ik, ik zit namelijk even te denken. Als je in het onderwijs zit, dan heeft u minimaal zes weken zomervakantie. Ja, zeker. <laughs> dat, klinkt, ja. dat klinkt heerlijk. Dus, dan, dus dat klinkt heerlijk. Ja. En ik heb er nou al drie weken bijna op zitten. Nee, oh. Anderhalve week, zeg maar, of ja. tweeënhalf week. En, uh, want ik woon in het zuiden van het land. Ja, jullie waren als eerste, hè, dit ja, jaar? Ja, als eerste, ja, precies. En, uh, maar dan kom je wel tot bezinning en uh, dan denk je weer na over het afgelopen jaar en uh, hoe dat het allemaal gegaan is. En uh, dan hou ik ook wel weer een beetje rekening met het eten en met het drinken. Maar ik doe dus niet echt mee aan de ramadan. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar u zegt wel dat u, dat u uh, tot bezinning komt... in uw vakantieperiode. Hoe werkt ja. dat dan voor u? Uh, het werkt voor mij dat ik uh, helemaal weer tot mezelf kom. Ja. En uh, denk aan de afgelopen periode, of aan het afgelopen jaar... wat er allemaal gebeurd is. En uh, wat goed is gegaan, wat er minder goed is gegaan... en uh, daar hoop ik mijn, uh, mijn uh, nieuwe ideeën weer in voor te brengen voor het nieuwe jaar. Eh, maar, um, maar is die tijd van de periode voor vakantie daar, daar noodzakelijk voor? Als u die tijd niet hebt, dan zou u eigenlijk doorrazen? Ja. Dus u, u neemt die tijd ook en die zet u echt apart en dan gaat u er even voor ja, zitten. Ja, even ja, terugkijken en, het, en vooruitkijken. We hebben natuurlijk heel veel vakantie gedurende het schooljaar, hè? Ja. Dus al die vakanties, die pik ik eruit om daar weer eventjes tot bezinning te komen en even tot rust te komen en even weer uh, na te denken van nou, hoe gaan we nou de komende periode weer in? En uh, met een grote vakantie, met, met wat nu dan uh, mm -hmm. speelt, de zomervakantie, heb ik zoiets van nou, dan moet ik weer eens eventjes echt goed pas op de plaats nemen en... Uh, Weer uh, tot bezinning komen, en, tot mezelf. En uh, die, die tijd die heb, je, heb je dan ook echt nodig. Komt dat ook door het soort werk dat u doet? Dat het onderwijs gewoon ja, best wel veel van u ver? onderwijs in het basisonderwijs. Ja. En ik werk met uh, groep 1 en 2 kinderen. Dus we zijn 4 tot 6-jarigen. Kleine stuiter uh, balletjes. Ja, die zitten er natuurlijk ook bij. Maar ook hele lieve kindjes, hoor. <laughs> en... Uh, maar sowieso wat het onderwijs allemaal uh, ja, met zich meebrengt. Het is een grote, soms hectische toestand. En uh, je moet uh, zoveel, hoe heet het, uh, met ICT en ja. met de computer... Ja, er komt heel veel bij kijken. Er komt heel veel bij kijken. En ja. dan denk ik van, nou, ik ben echt nog een ouderwetse ja. kleurderjuf... <laughs> En denk van laat die jongen toch gewoon lekker spelen. Ja, ja. En uh, laat ze gewoon genieten. En niet allemaal met die computer. En uh, het wordt er natuurlijk wel bij. Want het, is deze, het is zijn kinderen van deze tijd. Dat snap ik ook wel. Maar ik ben echt al nog uh, zoiets van nou laat ze lekker spelen. En genieten. En uh, ontdekken wat er allemaal nog te ontdekken valt. En sociale gebeuren. En uh, interactie met elkaar. En ja ga zomaar door. Zoals kleuters in elkaar zitten. Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Uh, Carine, uh, dank je wel. En ik, ik wens je nog heel veel uh, bezinningsplezier de komende ja, okay. tijd. Oké, okay. ja, oké. Okay. En succes hè, als het uh, schooljaar ja. weer begint. Ja, dank je wel. Bedankt voor het bellen. Okay. Dag, dag, dag. We spreken vannacht over bezinning. Uh, dit in het kader van het begin van de ramadan. Wilt u meepraten over bezinning, dan kan dat. U kunt bellen naar 0800 -1 -1 is het nu tijd voor Bells of Youth, de uh, live muziek deze uh, uh, nacht hier. in dit is nacht op uh, Radio 1. Vijf dames uit uh, Tilburg, een aantal hier op de vloer en een aantal hier aan, uh, aan tafel. Uh, Leonie en Lisa, uh, uh, uh, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En uh, ook uh, even, ik pak mijn lijstje erbij hoor, want het is heel lastig. Uh, Marcia, Helle en uh, Estelle en dan dus Leonie en Lisa, uh, Bells of Youth. Dames, zijn jullie wel eens bezig met bezinning? Is dat belangrijk? Ja, uh, is dat belangrijk? Ik weet, ik weet niet zo goed of dat heel erg belangrijk is. Ik denk het wel, dat veel mensen ermee bezig zijn. Um, ik weet niet of wij daar bewust mee bezig zijn. Leo? Ja, ik denk hetzelfde. Ik Wie? denk dat bezinning is misschien belangrijker is voor de ene persoon dan voor de andere. Mm -hmm. <kacht> en uh, voor mij persoonlijk uh, ja. is het onderdeel. Het is een onderdeel. En wie, wie van jullie is degene die het meeste zich terugtrekt... en eventjes even, even het, het meest tijd voor zichzelf nodig heeft? Er is altijd iemand in de groep... Oeh, beetje, oh, er, er worden blikken uitgewisseld hier in de studio. Ja, en dan wordt ik een beetje gegiegeld. Is er iemand die zich uh, het meest afzondert? Nou, nou als ja, ik het kan er zijn, er zijn, keken, Volgens mij keken wij wel naar dezelfde. Ja, dat, dat, dat weet ik we wel zeker. Wij keken naar dezelfde. Maar je hebt... Een, nou... Helen en ik, Leonie, die zijn songwriters. En ik denk dat je als je op die voet uh, staat of dat soort dingen doet, dat je dan al uh, wat sneller terugtrekt. Ja, denk omdat ik. je simpelweg je, je moet concentreren en je moet afsluiten. Ja, maar ik denk ook dat je moet, je moet uh, uh, graven in bepaalde gevoelens, denk ik, om bepaalde songs te schrijven. En ik denk dat uh, dat daardoor. Ja, en Helen is daar heel intensief mee bezig. En daarom kijken we allemaal Helen aan. Denk ik. Ja. Helen kijkt heel onschuldig voor zich uit. Helen. Uh, heel zen. <laughs> heel bezig. Ja, he he heel bezig. He? Heel bezig. He? Uh, ja, ja. vind ik ook, ja. inderdaad. Okay. Hé, hey, dames, uh, het is één ding wat me natuurlijk meteen opvalt uh, op het moment dat jullie binnenkomen. Vijf vrouwen in een band. Ja ik het heel zeggen, maar de, ook de muziekwereld zit nog wel erg vol mannen. Zeker. En, en, en een band met vijf dames is een, uh, is, een, is een grote uitzondering. Is dat een bewuste keuze om de mannen erbuiten te laten? Nee, dat is uh, nooit een bewuste keuze geweest. Uh, we hebben niet bedacht van dat we elkaar tegenkwamen. We dachten, oké, okay, mooi. Nou, Nu heb ik eindelijk uh, degene gevonden bij wie ik in de band wilde. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk gewoon zo gelopen. We waren al vrienden en uh, we zijn toen eigenlijk gewoon muziek gaan maken. Vonden het leuk om samen te zingen en te spelen. En dat is eigenlijk een beetje uitgebouwd tot wat we nu zijn. En uh, dat uh, kan alleen nog maar groeien, heb ik het idee. En zit er een voordeel in om geen jongens in de band te hebben? Dat weet ik niet. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Aan de ene kant misschien wel dat we elkaar gewoon heel goed begrijpen. Maar aan de andere kant kan je ook gewoon. Zitten we hier in of niet? <laughs> ja, <laughs> ja, dat is waar. Ja. Nee, maar ik, dat? Ja, ik weet. ik nou, ja, dat ja, dat wel. Ja? ja, kleding, kleding uh, sieraden, noem maar op. Make-up. Dus je bent altijd iets kwijt. Altijd een deel van je spullen liggen altijd bij iemand anders. Nou, ja, volgens er mij ligt nog wel wat van Mars bij mij. Hè? Ja. Kijk, zie. <laughs> dat, dat moeten we dan straks na de uitzending maar eens even, even rustig uitvechten. <laughs> uh, volgens nog willen we jullie eerst eens even uh, live hoorzingen. Uh, Lisa, welk nummer geef je doen? Wij gaan uh, beginnen met Desert Wild. Ja, het is heel fijn, uh, willen jullie dan bij de rest van de dames voegen... die ja. inmiddels opgestaan zijn uh, uh, van de grond. Um, wilt u de dames ook zien? Dat kan. Surf dan naar radio1.nl en dan via de webcam uh, kunt u deze dames bekijken... in onze kleine, charmante Radio 1-studio. En we gaan luisteren naar Desert Wild. Als het goed is en iedereen... Er wordt nog even ingeprikt, heel goed. En de EP van de dames, die wordt weggegeven vanavond. Dat ga ik zo meteen even uitleggen hoe we dat gaan doen. We gaan eerst naar jullie luisteren: Bells of Youth and Tessed Wild. Ah Ik ben, maar een, ik ben dan een, een vrouw en hij eentje. Ja, je mag het best wel jezelf klappen. Het maakt heel veel indruk op me. Uh, die kleine radio 1-studio. En dan komt een orkaan aan, aan een vrouwenstemmen over me heen. Jullie met vijf. Dat is best een beetje uh, imponerend eigenlijk. Okay. Ja, ja, dat je dat weet. Dat dat indruk maakt. Ja, normaal hebben we dus ook nog meer instrumenten. Dus kan je nagaan hoe het dan klinkt. Ja, maar het zijn denk ik toch vooral jullie stemmen... en hoe die prachtig samensmelten wat indruk maakt, hoor. Maar goed, dat komt uit mond van iemand die uh, gezegend is... met de slechtste zangstem van Nederland. Als daar nou ooit een wedstrijd voor, gedaan, uh, voor georganiseerd wordt... daar zou ik aan mee kunnen doen. Alleen, ik ben dan bang dat ik heel erg uitgelachen word. Dus dat zou me uh, een groot verdriet zijn. Uh, uh, Desert Wild uh, hoorde u. Uh, de dames van Bells of Youth zijn mijn gast uh, vannacht. En uh, u als luisteraar... Kunt een EP New Days uh, van ons krijgen. En dat is heel simpel. Mail dan even naar nacht.eo.nl. Vermeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer. En laat even weten waarom u de EP van de dames graag wil hebben. Er staan dus uh, meer liedjes op uh, als deze. Staat Desert Wild ook op deze EP? Ja, staat daarop Keurig, keurig, keurig. En nu gaat ze dit uur uh, nogmaals live horen. Bells of uh, Youth. Ik heb het vannacht over bezinning. Uh, dit na aanleiding van de Ramadan maand, die begonnen is. Het is een maand van verstilling. Niet alleen van vasten, maar ook van focus. Hoorde daar straks Karina uh, um, over vertellen. Ze zat in het onderwijs, ze zit in het onderwijs. Maar dat die periode van de vakantie voor haar het moment is... waarop zij haar bezinning pleegt. Waarop zij de tijd neemt om even terug te kijken en vooruit te kijken... Misschien heeft u dat ook wel in de zomer, dat u denkt... ja, nou, eventjes rustig, rustig uh, nadenken over wat er gaat komen... of wat ik moet gaan doen, of misschien een tijd om even stil te zijn. Misschien doet u het wel middels wandelen... want er vertrekken natuurlijk over een kleine drie kwartier alweer duizenden wandelaars vanuit Nijmegen. Dan zal daar niet zo heel veel verstilling uh, plaatsvinden... maar wandelen en zingeving gaan toch heel erg zeker prima hand in hand. Voor mij persoonlijk, en dat is een dingetje wat toch echt in dit seizoen plaatsvindt... is tuinieren helemaal, mijn, mijn zinggeving. Ja, de technicus hier begint ineens heel hard te lachen. Maar dat is echt waar... Ja, ik wist ook niet dat ik daar enig talent voor had. Maar dat heb ik dan weer wel. Ik kan niet zingen, maar ik blijf wel uitstekend te kunnen tuineren. Ik herinner me dat als klein meisje dat het altijd indruk op mij maakte. Dat mijn grootvader, die had een hele grote tuin. En dan kwam hij aan met, met uh, aardbeien en, en, en sla en bonen. En uh, dat ging maar los. Uh, pruimen en kersen, alles kwam erbij. En um toen mijn grootouders eigenlijk overleden, besloot ik... ik ga ook tuin hier, ik ga dat gewoon doen. Nou woon ik gewoon in de stad en heb ik dus niet een tuin... zoals mijn grootouders in de Betuwe hadden. Ik doe dat dan allemaal in grote vaten en potten. Maar echt, uh, ik heb vandaag een couchet geoost. En uh, mijn eigen peultjes, en daar ben ik dan heel trots op. En dat is even mijn moment van bezinning. Dat ik op mijn dakterras in de zon zit... en dan zit ik een beetje te plukken in die plantjes... en te kijken of er uh, torretjes in zitten die ik helemaal niet kan thuisbrengen. Maar waar ik dan toch wel ja van geniet dat is mijn moment van bezinning heeft u ook zo'n moment van bezinning wilt u dat met me delen dat kan 0801121 praat mee hier op Radio 1 in dit is de nacht over bezinning straks spreek ik opnieuw met Bastian van Berne hij zit inmiddels aan zijn Ramadan ontbijt misschien u ook wel in dat geval Praat even mee, 0800-1121. Ik wil graag weten hoe het u vergaat deze Ramadan maand 0800-1121. En natuurlijk mailen, dat kan. nacht.eo.nl, nacht.eo.nl. Of twitteren via hashtag uh, Ditisdenacht. Gaan we een plaat draaien, dus give me the night van George Benson. Luisteren naar. Dit is de Nacht op Radio 1 en ik heb het vannacht over uh, verdieping, overpijnzing, reflectie. Allemaal andere woorden voor bezinning. Dat hoeft natuurlijk niet per se religieus te zijn. We hebben het al over bewegen, over wandelen gehad. We hebben het over de ramadaan gehad, die natuurlijk wel bij uitstek religieus is. Maar hoe komt u tot bezinning? En is deze zomerperiode een moment daarvoor voor u? Als u met me mee wilt praten, dan kan dat op het gratis telefoonnummer 0800-1121. En iemand die daarnaar Belde, uh, dat ben jij, uh, Lieke Bosveld. Hallo, goedenacht. Ja, dag. Hallo. Ja, de meneer die uh, ik net hoorde... die vertelde dat na zo'n periode van bezinning in de ramadan... het in het loop van het jaar weer wegzakt. En dan heeft hij de volgende ramadan weer nodig om erbij stil te staan. Ja, dat uh, vertelde Voor Bastiaan. Voor mij uh, is dat meer iets van uh, elke dag. En hoe doet hij dat dan elke dag? Nou... Is een, uh, ik heb een uitvaartonderneming, want ik daarmee beginnen. Oké, okay, dat is een bijzonder beroep. Uh, dat is een bijzonder beroep. En door die jaren heen, want ik doe dat nu een jaar of vijftien... Uh, heb ik ontdekt dat de waarde van het leven... Uh, te maken heeft met dat leven zo kwetsbaar is... Want niet alle mensen gaan dood als ze 80 of 90 zijn naar een ziekte in hun bed. Het zijn ook mensen die door een hartinfarct sterven of ja. een verkeersongeluk. Ja. En dat betekent dus dat als je daar in je werk mee geconfronteerd wordt... dat je je gaat realiseren hoe kostbaar en ook hoe onvoorspelbaar het leven is. En dat heeft gemaakt dat ik door de jaren heen bij het opstaan... of eigenlijk nog voor het opstaan, als ik wakker word in bed... Ja. Uh, nou, voel, hoe is het? Dus ik schuif het gordijn een beetje open en ik kijk, uh, is het bewolkt, is het zonnig? En voor ik opsta, doe ik mijn ogen dicht en denk ik, wat is het voor dag? Wat staat er op mijn agenda? Wie moet ik opzoeken? Wie moet ik cremeren, ja. uh, begraven? Welke andere mensen ga ik ontmoeten? En uh, ja, vroeger noemden ze dat bidden... En naar mijn idee is bidden hetzelfde als je bezinnen. Uh, hoe sta ik in het leven? Wat brengt de dag mee? En wat is mijn inbreng in die dag? Yeah. En dat betekent dat ik uh, de dag eigenlijk een beetje voor me uitrol in gedachten. En me dan instel op... Uh, ik hoop dat er genoeg stilte in mij is. Om wat op me afkomt. Op een, op een juiste wijze tegemoet te treden. En dat betekent in de praktijk... Um, ik hoop dat ik, als ik bij nieuwe mensen geconfronteerd word... die een verlies hebben geleden... Ja. dat ik dan uh, goed kan luisteren... en goed kan kijken naar... wat er gebeurt in het leven van die mensen... en kan reageren op een manier die voor hen zinvol is. Ja. Maar... Dat geldt eigenlijk ook voor mensen die ik uh, ontmoet die dag. Ik weet niet wat de dag meebrengt, Want uh, mensen gaan op onvoorspelbare tijden dood. Dus een dag kan leeg lijken qua werk. En dan toch ineens gebeurt er iets. Ja. Maar ook als er geen werk is, dan zijn er altijd mensen die op mijn weg komen. Het kan een uh, kassière zijn. Het uh, kan gewoon uh, mijn man zijn of vrienden die ik ontmoet. En dat moment voor ik opsta, gebruik ik om... Uh, ...in te stellen op, je kan ook zeggen om me voor te nemen... Uh, ...dat ik uh, stilsta bij wat, wat is dit, hè? En, en daar bedoel ik mee om niet maar uh, erop los te ratelen... ...en wat me invalt, ja. maar om uh, ja, eigenlijk te denken aan... Uh, ik, ...ik hoop dat wat de dag meebrengt, dat dat voor mij en voor de wereld een meerwaarde inhoudt. Nee, ik, ik, ik, ik hoor u zeggen eigenlijk dat u, dat u eigenlijk, voordat u zelf al opstaat, poogt om, om, om ruimte te geven aan alle andere mensen die u die dag tegen gaat komen. Ja, daar heeft het mee te maken. Ruimte, aandacht kun je eigenlijk vergelijken met ja. liefde. Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. Volgens mij was het Levinas die zei... Uh, wij worden mens op het moment dat wij... Uh, onszelf zien in de ogen van de ander. Dus op het moment dat je jezelf herkent... in de, in de poppetjes van de ogen... van degene waar je mee spreekt... dan, dan is daar... Uh, uh, uh, uh, ja, mens zijn. Ja. en zin. Ja, en dat, voor mij heeft dat dus te maken met stilte. Waarmee ik de dag begin. En het heeft ook te maken met... de stilte in het contact. Dat ja. ik niet... Uh, als ik een verhaal hoor zeggen: Oh ja, ik weet wel hoe dat moet. Of Oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Of... Ja. Maar dat er ruimte is voor uh, het verhaal van die ander. Zonder dat ik er meteen tussenkom, of inspring of commentaar heb. Maar, uh, Lieke, dus, is er dan ook wel voldoende ruimte voor jouw verhaal? Want je klinkt als iemand die heel erg uh, zich richt op, op andere mensen. Maar hebben andere mensen ook wel voldoende aandacht voor jou? Ja, ik heb. Uh... Een paar mensen om me heen die heel goed kunnen luisteren naar mij, die ook vragen naar mij. Wie ben je? Hoe is het met je? En daarnaast heb ik buiten zijn nodig. Dus uh, ik woon vlakbij zee, dus ik ben heel vaak in zee. Vanmiddag was ik in een, uh, in een bos bij een enorme boom. En uh, er was iemand die mij vertelde over die boom, wat die boom betekent in haar leven. Mm. Nou, dat zijn dan de momenten waarin ik uh, denk, ja, hoe is dat uh, voor mij? Dus dan, dat is de zelfbezinning eigenlijk. Ja, ja. Dat is zelfbezinning. En uh, ja, nou, dus dat gaat twee kanten op. Het zijn, uh, de stilte geeft mij wat en ik geef mezelf over aan de stilte. Ja, en zo te horen iets wat, wat dagelijks plaatsvindt. Ja, nou, het belangrijkste moment daarin is dus uh, voor... Instap. Het is ook een verschil tussen horizontaal zijn, liggen in je bed... He? en rechtop dus opstaan ja. en rechtop weer die wereld ingaan. Ja, ja, ja. ja. Nu, nu denk ik wel dat een... Uh, ik ken mezelf een klein beetje lieken. Als ik wakker ben, dan ben ik zelf nog niet zo goed in staat tot helder nadenken... Ja, dat maakt misschien ja. ik heel van mensen. Ik ben heel erg een ochtendmens. Als ik om uh, zes uur op sta, ik me zes uur op... en dan ben ik meteen helemaal. Ja, als, als, en, ik, uh, als ik dit liggend zou proberen... denk ik dat ik zo weer, uh, weer verdwijn in het dromenland. Maar ik vind het wel een heel mooi idee. En eigenlijk wel iets wat ik uh, wel wil gaan proberen. Maar ik denk dat ik het wel zittend moet doen. Of... Of in ieder geval buiten mijn bed, want anders, gaat het, uh, anders heeft het niet zoveel zin, letterlijk. Oh ja, nou, mensen doen dat uh, inderdaad als ze sporten of buiten zijn... Ja. of naar muziek luisteren, of dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. Dit is gewoon mijn manier van uh, hoe ik het doe. Ja. Heel mooi, ik vind het een prachtig verhaal, Lieke. Dank je voor je verhaal. Oh ja, graag gedaan. En een hele goede nacht, tot ziens. Ja, dag. dank je, Dag. Dag. Uh, aan de lijn, de heer Rijtsma. Ja. Goedemorgen, zal ik maar zeggen. Een hele goede morgen. U bent een geboren piekeraar. Ik ben een geboren piekeraar, pessimist. Oh, en, ligt u ook uh, wakker nu dan? Uh, ligt u dan ook wakker van zorgen nu? Ja. Oh. Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Uh, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En uh, toen ik nog werkte... Uh, ik heb inmiddels, uh, geniet ik, acht jaar uh, pensioen. Uh, maar toen ik nog werkte... Uh, uh, lag ik s'nachts weer te piekeren... over het feit dat ik lag te piekeren. Ja, echt? Nou ja, dan dacht ik... ik dat ik in slaap viel... want uh, morgen moet ik er weer vroeg op. Ja. ja. <laughs> en, nu, en nu heb ik dat niet meer. Dus nu... nu ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, na mijn pensioen uh, wel wat bij te slaap, Maar niet, niet, niet erg. Maar ik til daar niet meer zwaar aan. Uh, eigenlijk uh, nauwelijks meer. Dus ach, het is zo... Um, ik heb er ook niet zoveel last van. Um, ja. en, nou ja, en als ik echt uh, niet, uh, niet uh, kan slapen, dan zet ik de Wekkerradio aan, zoals nu. Heel goed. En, uh, ja, ja soms, uh, soms is het wel goed, soms niet. Uh, <lacht> uh, maar goed, um, dan, uh, dan, en, dan, ach, en dan val ik uh, oh, oh, soms alweer in slaap. En wij zijn heel wij blij, blij met Wekkerradio mensen, hoor. Wij zijn heel okay. blij met Wekkerradio mensen. Ja, ja, weet ik. En soms dan, soms dan, donderdagsnaast, dan wil ik juist heel erg wakker blijven. Want dan, uh, dan word ik op een gegeven moment wakker en dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan ga ik naar nachtzusteren. Als iets ah, wil ik eigenlijk ja, heel graag ja, horen. En ja. dan denk ik, oh, dan wil ik de, juist niet in slaap vallen. Ja, nee, maar, dat begrijp ik. En dan zal je zien, dan slaap, dan val ik in slaap. <laughs> maar, um, <laughs> maar uh, nee, maar overdag, uh, ja... Um, mijn, mijn, Want jij ja, had het over bezinnen. Mm -hmm. Ja, bezinnen is voor mij eigenlijk dingen doen. Want uh, uh, dan, uh, dan ben ik bezig en dan heb ik, heb ik iets om handen. En, uh, dat is een vast uh, ritueel uh, um, dagelijks. Da, daar, ben ik, daar ben ik eigenlijk best wel op mijn manier heel, uh, heel erg druk in. Ik heb altijd wel een boek liggen. Ik ben... Uh, uh, sinds dat ik uh, gepensioneerd ben, heb ik... Uh, heel lang geleden las ik nog. En, mm -hmm. uh, ja, toen ik werkte, heb ik uh, heel uh, lang niet gelezen. Ja, nu lees ik weer. En dat is... Uh, dat is, dat is uh, Uw manier van ja, ja, rust ah, je, je, ja. uh, Ach, uh, noem het bezinnen. Uh, het is voor mij uh, bezig zijn. En, en, uh, en leren. Want dat is eigenlijk bij mij... Um, bezin is bij mij eigenlijk leren. Hmm. Uh, nou... En ik, ik lees de krant morgens. Ik, uh, ik, maak, de, ik maak de cryptogram, Ik kom koffie. Ik, neem, ik, pak, ik stap op de tram en ik ga in, de stad, uh, in mijn prachtige stad Rotterdam. Mm -hmm. ga ik een, uh, ergens een kopje koffie drinken. Een beetje lopen. Gewoon echt lekker nou, dingen doen, lekker bezig zijn. Daar zou je het eigenlijk op kunnen noemen. Ja. En dat is eigenlijk uh, in, in, mijn, in mijn geval... Uh, de beste therapie, om ja. het zomaar even. Nou ja, ik, volgens... zie het niet, ik zie het niet elke minuut als therapie, hoor. Maar nee, hoor. Maar het... volgens mij moet je het ook helemaal niet zo zien. Maar wat u zegt ja. is natuurlijk waar. Iedereen heeft daar wel zijn eigen manier voor. Ja, dat weet ik dus niet. Nou, dat denk um, ik wel. Dat vraag ik me af, hè. Kijk, je, je kunt je natuurlijk voorstellen... en dat is uh, mijn schrikbeeld ook... Um, dat ik dus op een gegeven moment um, dingen niet meer kan... Um, vanwege lichamelijke, dan wel geestelijke um, aftakeling. Maar zover is het nog niet. U moet nog niet te veel nou, gaan piekeren. Uh, ja, uh, toch. <laughs> nou ja. Um, nou laat ik het zo zeggen. Um, ik, ben, ik heb inmiddels, ben ik wel uh, toch wel wat, wat uh, aan het. Uh, ja, klachten. Um, veel oudere mensen hebben daar last van. Heb uh, ik inmiddels in het ook ziekenhuis wel door. Ja. Dat is. Uh, Mede doordat ik diabetes heb, maar ook doordat ik, uh, ja, uh, ouderdom, dan heb je te, uh, tekort aan traanvolgd. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan ga je dus uh, vlekken zien en dat soort dingen. Mm -hmm. Nou ja, er zijn dan wel inmiddels iets voor, dus ik, uh, ik heb van die oogarts uh, druppels gekregen. zo. Dus dat... Maar mijn, uh, mijn ogen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik... Me laat zo zeggen dat ik uh, mijn ogen, mijn, dat ik niet meer kan kijken, ja nee. dan, dan, dan, bel ik, dan bel ik ogenblikkelijk uh, de mobiele autorisie. Uh, nou, laten we zo ver door. niet gaan. Wel nee, meneer Rijtsma? <laughs> ja, u, u nee. bent misschien. Ja, maar een... daar zit ik niet mee, hoor. Nee, u u, u u moet niet te veel piekeren. Dat is ook niet zo gezond. Soms moet je het ja, gewoon ja, even dat, laten. Dat, kijk, dat is, nou een, <laughs> dat is nou weer een mantra waar ik, uh, waar, dat zeggen mensen ook wel zeggen, maar heb ik niks aan, snap je? Dus het is niet zo van dat, dat ik daarvoor, daardoor uh, opkikker of zo. Nee, het, dat, het is voor mij zo. Ik heb, ja. me, ik heb het, uh, ik heb, um, om, om nog eens een beenplaats te gebruiken, nou ja, ach, ik heb een hele leven. Meneer Rijtsma? Zo, zo, uh, zo. zo uh, zo loop ik voort. Ik begrijp het. Uh, meneer Rijtsma? Zo dat ik, ja. ja. Ik, ik, ik ga even een, nog een andere telefoon opnemen. Tuurlijk. Dank u wel voor uw verhaal. Tuurlijk. Nog één vraag? Nee, ik moet even door, vrees ik. Het spijt me. Dag, meneer Rijtsma. Uh, uh, Gerald, een hele goede morgen. Ja, dag, mevrouw. Goedemorgen. Hallo. Ja. We hebben het over uh, bezinning. Ja, bezinning, zingeving en vergelijken... Ja. En... Uh, ik heb geluisterd naar de vorige man... en de, ook, ook iets gehoord over, over Ramadan. En, ja. Uh, ja. Nou, uh, wat, ik zou, wat ik zou graag willen delen uh, op, op de radio... is dat je uh, uh, bezinning, zingeving en dat soort dingen... dat zijn voor mij woorden die, die bij elkaar horen. En dat je eigenlijk, als je uh, heel goed uh, luistert naar mensen... Uh, als je mensen ontmoet op je werk. Mensen die jou iets vertellen. In, in mijn geval dus. Uh, de een heeft bijvoorbeeld uh, iets leuks te vertellen. De ander iets verdrietigs. Bijvoorbeeld moeite met stoppen, met roken. Weer een ander heeft een... Uh, heeft een uh, die heeft bijvoorbeeld uh, de behoefte om dingen te verzamelen. En komt er niet vanaf. Dus ik ben eigenlijk een soort klankbord En wat ik dan ga doen, als ik dan thuis kom... Dan, uh, ja, dan ga ik eerst aan die mensen denken... en dan steek ik bijvoorbeeld een kaarsje op. En dan probeer je in gedachten bij die mensen te zijn. Ook al kan je ze niet altijd helpen, in praktische zin. Ja. Maar voor mij is dan zingeving dat je op dat moment even aan die mensen denkt. Dus of dat nou iets positiefs is of iets negatiefs is... Uh, Mensen vragen vaak aan mij, zou je de groeten willen doen aan die of die? Mm -hmm. uh, of uh, ik heb moeite om te stoppen met roken of ik heb moeite met dit. Dan komen ze bij mij en dan, dan ga ik daar echt aan denken, aan die mensen. Ja, dus mensen die op mijn pad komen, op het werk of in de supermarkt in het ja. dagelijks leven. En daar heb ik dan iets mee en daar ga ik dan dan ga ik aan die mensen denken en dan, dan, dan, dan, dan denk ik iets positiefs. En Gerald, en laat je gaat... ook mensen dat weten dat je dan aan ze gedacht hebt... en dat je ja. een kaarsje voor ze bracht, want ik ja. denk dat dat heel veel verschil dus, maakt. Ja, ja want uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld vorige week was er ook iemand die tegen mij zei... van uh, Gerald, uh, ik heb moeite om te stoppen met roken, mm -hmm. kan je even aan me denken? Nou. Mm. Wat, ik wel, wat ik dan wel heel belangrijk vind, is dat ik niet degene ben die... Uh, als een soort dokter of genezer, Maar wat ik dan wel doe, is dat ik het bij God breng. Mm -hmm. En dan, uh, dan vraag ik ook aan God, van, nou, of het nou een moslim is, of een christen... of iemand die niet gelovig is. Nou, iedereen komt bij mij met allerlei vragen. Ook mensen die aan mij iets toevertrouwen. Uh, heel vaak gebeurt dat ook op het werk. Ik, en dan wat ik dan doe, dan ga ik naar huis en dan... dan, dan dan ga ik echt naar God en dan zeg ik... Heer, uh, dit of dat is er vandaag gebeurd. Uh, die persoon heeft dit of dat aan mij verteld... Uh, wat moet ik, uh, wat, wat kan ik doen? Of wat, wat, en dan, en, maar vaak kan ik ook niks doen, maar dan kan ik wel aan die persoon denken... en ja. dan kan ik het bij God brengen. Ik begrijp en het. U, ja. Gerald, uh, ik ga je onderbreken... want we, we, de, de, de live muziek uh, dames willen nog even wat van zich laten horen. Ja. Maar dank je voor je verhaal en, uh, ja. en uh, lief dat je kaartjes brandt voor mensen. Dat is heel prachtig. Ja, dat doe ik ook voor iedereen. Ja. Dank je wel, Gerald. Dag. Oké. Okay. Wij gaan nog even luisteren naar wat live muziek, muziek van de Bells of Youth. Ik begreep dat er iets mis was, dames. Jullie konden het gebouw niet meer in? Ik ben zo blij dat, dat, dat het wel gebeurd is. Goed, zometeen na het nieuws van vier uur... spreek ik opnieuw met Bastiaan van Berne... over uh, ramadan en over bezinningsrituelen. En tot aan het nieuws van vier. Uh, prachtige muziek van Bells of Youth. Dames, wat gaan jullie voor ons zingen? New days. Lijkt ja. me een prachtig plan. Bells of Youth, new days. Tall trees must fall for redemption calls. We stumbled over the roots of your satin suits. Stumbled over the roof of your